Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Internationaal wordt positief gereageerd op het plan... dat de VS heeft opgesteld voor de Gazastrook... en waar Israël akkoord mee is. Italië, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk... en verschillende islamitische landen reageren positief. In het plan staat onder meer dat er Israëlische gijzelaars... en Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten... en dat Israëlische troepen zich terugtrekken. Ook staat erin dat Gaza bestuurd moet worden door internationale experts... Hamas zegt het plan welwillend te bestuderen. In Zwijndrecht zijn minderjarigen aangehouden... vanwege aanhoudende geweldsincidenten in de stad. Het gaat om een jongen van 14 die iemand van 13 jaar zou hebben bedreigd. Daarnaast zijn er vier jongens opgepakt... vanwege een steekpartij eerder deze maand. Een jongen van 17 raakte daarbij zwaar gewond. Door de steekpartij escaleerde het geweld in Zwijndrecht. Diezelfde avond was er een explosie bij een woning... Al enkele maanden zijn er geweldincidenten in de gemeente Zwijndrecht. Zo gaan om ruzie tussen jongeren uit verschillende wijken. Namen en mailadressen van mensen die zich bezighouden met De Wolf in Utrecht zijn op straat beland. Een burger vroeg gegevens over De Wolf op bij de gemeente... en kreeg per ongeluk een bestand met de persoonsgegevens opgestuurd. Hoe het kon gebeuren is niet bekend. De provincie doet melding bij de autoriteit Persoonsgegevens. Ajax heeft vorig seizoen een flink verlies geleden. Het gaat om ruim 37 miljoen euro. Het komt onder meer door het niet spelen van Champions League voetbal. Ook de opbrengsten uit transfers vielen tegen. De club maakt het salaris van de spelers nu afhankelijk van sportieve resultaten... waardoor de salarissen minder hoog zijn als de Champions League niet gehaald wordt.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 Nothing like the sound of music. Music. Music. Nothing like the sound of music. Music. Music. Nothing like the sound of music. Music. music. And Goodbye, baby Yes, I'm going uh -huh. Yes, I'm going I'm walking out, that's When that, that, that train roll up and out, I come walking out, come walking out. do mm -hmm.